tot wel naar 7 In het akkoord is verder de PVV tegemoet gekomen. Die heeft gedaan gekregen dat de eigenaars van oldtimers hun vrijstelling voor wegenbelasting houden. Op termijn geldt die vrijstelling wel pas voor oldtimers ouder dan 30 jaar.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 Stress hier, stress hier. Komt allemaal goed, komt allemaal goed. <laughs> Waar sta je dan? Oh, ga je nog even af? Oh, je gaat eerst nog even af. Oké, okay. ja. Kom je zo weer op. Ik weet niet of iemand uh, het clipje al gezien heeft van deze gasten. De single, ja precies, de single druppel in een uh, mei. Kan ik u vertellen? Op Facebook te zien. Um, ze maken naar eigen zeggen zogeheten zweetfunk. Maar ja, ik vind het altijd zoiets van zo'n sticker. Ik moet Oordeel gewoon lekker zelf. Um, 21 januari in de wind stond, maar ja, deze heren hebben het heel erg druk. Deze echte rockhelden, er zit nog van alles in de planning. Een heroïneverslaving, er moet nog iemand zelfmoord plegen. Maar dat hebben ze liever niet. Um, ja, heel erg druk hebben ze het. Als, als ze dan dood moeten, dan willen ze het liefst in een zeppelin. Maar dat was al een keer gedaan. Dus ze zijn nu aan het bedenken hoe ze dat dan wel gaan doen. Wel weten ze uh, hoe de plaat gaat heten die er aankomt. Vandaar dat gezicht. Heel erg druk. En ik citeer, maak je gereed, want you are about to be fucked. ...in de anus. Ik zou zeggen, dames en heren, orgaan klap! Goeie oh zijn orgaan klap. We gaan een paar liedjes spelen. D.S.T, ik mis je. Ik heb een rode kind, kom uit gedaan. te staan. Ik heb liever de zon en het trauma nog op mijn lippen staan. Heel erg persoonlijk zeg ik dat het goed te gaan. Ook een ik met de stukjes door, kun je me goed bestaan. Ze, ze. Maar maat zo kon we zijn. Ik moet blij En mijn zoneel. Dan is ik mis je. Daar is ik mis je. Wat ik mis je? Oh, ik mis je. Alle drie de wijze en ze lachen me uit. Maar ik kan er niet om lachen. Ik heb mijn lippen op de stuit. Want ik kan er niet geloven dat ze niet meer staan bij mij. Geen het was maar geen En op kijk het spijen, weet je wel niet. Ik mis je! Verlies ik mis ik Oh ik mis je! Verlies ik mis je! Verlies ik ik mis Oh ik Twee heren en uh, ze zijn van de band Orgaanklap. Tom, als ik uh, naar jullie heb gekeken, het, uh, het werk is uh, ja, wel heel erg uh, bijzonder moet ik erbij zeggen. Het, uh, het viel mij op, um, een jaar of twee geleden was ik hier ook. En toen stond, uh, stond hier klopje popje, heb je daar wel eens van gehoord? Ja, dat is wel, daar heb ik dus van gehoord. Maar ik heb één nummer geluisterd. En uh, ja, ik, ik snap uh, de vergelijking nu. Maar ik, uh, ik zie het niet uh, als hetzelfde. Maar dat zou ook moeilijk zijn, want dan zouden we een kofferband worden. Maar dan lopen we nu weer uit op een hele slechte grap. Dus dan, dan hou ik hiermee even op. Ja. Neem het woord, neem het woord Oké, okay, goed. Ik neem het over. En ik ga het dus niet over koffers hebben. Maar in ieder geval, um, wij willen ons wel natuurlijk profileren uh, als de grootste rockster ter aarde. Um, en die natuurlijk totaal onevenaardbaar zijn. En die en hun eigen ding doen. Ik zat, het image niet, uh, ik zat het image niet echt onderbouwen nee, net. Nee, uh, nee, nee, nee, jij wel, okay, maar okay. ik moet het image beter in dit interview ja. verwerken. Sorry, wij zijn heel goed. Ja. Jullie zijn heel goed. Nou ja, ach, en, waar en waar baseer je dat dan op? Dat baseer ik op dat wij natuurlijk uh, langzaam aan de wereld aan het overnemen zijn. En um, dat kun je zien aan dat mensen. De orgaanklapgekte, oh, zal ik maar zeggen. Men die gewoon gillend naakt over straat heen rent. In, in een totale waas van, van realiteit. Een waas van realiteit is dan een uitspraak? <laughs> een waas van realiteit? Ja. Wat, wat, wat is dan. Wat wat dan, dan Koffers, nu moet die! <laughs> die. Uh, wat is dan de realiteit? Um, um, het het rechters je ogen gevoel. Het. Uh, ah, wat is dit echt? En oh, dat. Zeg maar, zo, zo je kan er niet onderuit. Zo zweverig dat het weer heel aards wordt. En dat is een beetje alles wat uh, jullie op het podium brengen en wat in jullie songs geworden is? Nee, dit is allemaal niet op het podium. Het podium is weer heel iets anders. Oh, dat ging overal voor een de band. Ja. Uh, dan ik op het verkeerde band? band? <lacht> <Wil jij bellen? lacht> heb ik de verkeerde band al voor me? Ja, <lacht> Uh, nou, dan... ik, ik denk dat de nu hardklap gek. Dan. Welke omroep was dit? Uh, de zandvoersomroep. Oh, sorry. Ik denk dat dit wellicht met stipt op één de slechtste grap is op deze omroep. Soms wordt zo'n nu... roep, zei u. Zie me vrij! Wat? <laughs> Was dat dan een leukere grap? Ik, ik weet niet, ik verstond het niet. Zie me vrij. Zie me vrij. Ja, ja viel ook mee. Maar je had die eerste de allerslechtste al gemaakt, dus daarbij viel deze. Ja, oké. Okay. Ja. Een vraag graag. <laughs> nou ja, vraag, uh, dit, dit, dit zijn al de vragen. Dit, dit, dit is al het antwoord wat jullie gegeven hebben. Oh, te gek. Dan hebben we dat goed gedaan. Ja, nou, dat, dat, dat uh, valt wel uh, in dezelfde stroom als de rest dat we doen. Ja, gewoon, we geven het antwoord als voordat je de vraag hebt kunnen stellen. Ah, dat is je wel voordat je überhaupt dacht van, wow, uh, wanneer kan ik ademhalen? En ja, dat, dat is het. Ja, oké, okay, maar dan zag ik iemand uit een kist kruipen. Is dat... Uh... Dat is, uh, dat is uh, nou, zoals u heeft gezien, uh, Thijs Weiland, een hele mooie jongen uh, die uh, heel veel toevoegt aan, aan de show. Ja, Thijs Weiland is uh, wellicht de leukste jongen uit heel Amsterdam. En die speelt ook in onze clip, Truppel in mij. Die staat op YouTube. Oh ja, en, uh, en vanaf 7 november op de Luisterpaal bij 3 voor 12. Ja, zie hoe het snel weer naar serieus gaat. Want het grappige, dat werd hem niet. <laughs> dat viel uh, helemaal uh, in de soep. Maar Thijs Weiland, ja, ontzettend leuke jongen. En die, uh, ja, als ik naar mijn eigen lichaam kijk, dan... Uh, zou ik daar niet veel mensen blij mee maken. Dus compenseren we dat met een mooie jongen die uit een kist komt. Ja. Maar u snapt nu wel dat we in voor nooit meer deze truc kunnen doen. Want de hele grap is, is dat die kist 15 minuten lang op het podium staat. zonder dat iemand weet wat erin zit. Dan komt er een man uit. Nu kan het niet meer. Nee. Oké, okay, okay, maar goed. Uh, kijk, ik kom van een, van een plek af waar een circuit in een achtertuin ligt. En daar rijden dus rijdende kisten rond. Zeepkisten? Nee, echte gemotoriseerde kisten. Maar, maar wat bedoelt u daarmee? Ja, auto's. Ja, dat... auto's. Uh, Oké, okay. um, en daarmee wil je zeggen: van hè, we, we moeten nu. Uh, oh, nee, nee, ik snap het nu. Hij bedoelt dat de Zandvoortse mensen zullen denken dat we het over een gemotoriseerd voertuig hebben. Waar een man uitkomt en niet een houten kist. En nu zeg ik het alsnog. Ja, om alle Zandvoortse dan even aan te spreken. Uh, er komt binnenkort een show. Wellicht iets met uh, motorisch aangedreven voertuigen. Wellicht iets met, waar staat Sandvoort nog meer bekend om, strand. Uh, de Duitsers. De du Duitsers, ja. Team of... Kuilen. Kuilen. Kuilen. Kuilen. Uh, Kuilen. En het Holland Casino. De Zeeweg. Altijd, oh nee, is dat nog Zandvoort? De Zeeweg. De Zeeweg in Zandvoort. Uh, is er is ook een goede snackbar daar ja, bij Holland Casino. Als nou, alle er... nou, Zandvoortse wel. mensen van houden, dat komt terug in onze volgende show. Dus wees er absoluut bij. Dat, uh, we zijn heel erg Zandvoorts geïnspireerd. Ja. Orgaanklop. Dankjewel. Dank u wel. U ook bedankt. Bye Dank uh, Orgaanklop, dankjewel. Werkzaam. Ik pak een dingetje, schrijf het op in een zinnetje. Ik, ik pak een dingetje, schrijf het op en ik in een zinnetje. En geen alcoholist, ik drink alleen maar ik de knakelukken. En geen alcoholist, ik alleen het zakelijk. Er is geen iedere ik bezorg alleen maar in de kavelukken. Komt er een bewaarheid het te maken dat het aankinde. Pak het, pak maakt het, dan het, dan het, dan het. Pakken de makers, pakken de makers, pakken de makers, pakken de makers, pakken de makers, pakken de makers, pakken de pakken de pakken pakken de pakken de pakken de pakken de pakken pakken de pakken de pakken de pakken de pakken de pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de pakken pakken de IK pak een dingetje, pakken ze, pakken in pakken Ik pakken een dingetje ze, pakken ze, pakken blij. pakken ze, pakken ze, pakken de pakken ze, pakken ze, pakken But don't Ja, stel dat je maf, Keesel, op een een of ander podium was dat uh, wat, wat dat er gaat uh, En dan heb ik het over uh, uh, Orgaanklap, uh, deze band Met van die mooie dingen aan zijn tepels Ja, het, het, jonge, ik, het, jongen, dit jongen. Uh, jonge Waar dan, ging je het helemaal heen die nou, band? Ik, ik heb ook zoiets van, uh, ga, gaan we nou echt uh, bij elke een of andere um, optreden van uh, Drop Act wordt een uh, een of andere act uh, zien Ja, ja, ja ik, het, ik vind ik, het wel mooi, het wordt ik, gewoon steeds uh, weer wat anders ja, ik weet eigenlijk niet of, of dat nou wel eerlijk gezegd een beetje de bedoeling is. je ben dan weer zo'n teraportuin die dan op een gegeven moment gaat uh, zich afvragen. Ja, laten we liever. Maar zal dan uh, waarschijnlijk ook de leeftijd uh, te maken hebben. Jij ja, bent ik. zo iemand van nee, laten we dan alleen maar naar de muziek kijken en het optreden. Dat is niet zo heel belangrijk. Of... Nou, kijk, ik vind het optreden ook wel belangrijk. We hebben ook nog een tijdje terug uh, bijvoorbeeld uh, die, uh, die gekke uit uh, Castricum gehad. Uh, Hoe heet het? Het brein dat kwam uit de ruimte. Dat heb ik ook zo'n uh, Ja, zo met die mooie, mooie groene kleding. Ja, ja. dat, dat, dat, dat vond ik ook wel aardig. Uh, wat, uh, wat, maar dat stak nog gewoon leuk in elkaar. En dan hadden we ook nog... Ja, dokter Anders P-achtige teksten. En dat ging nog ergens over. Maar ik kan dit niet ergens plaatsen op een, een of andere manier. Ik weet niet wat het is. Ik vind het wel wat hebben zo voor zo'n uh, evenement... Dan van alles nog wat uit de kast halen. Ja, het is wel een beetje apart, maar... Het uh, uh, zou heel goed kunnen, maar... Uh, ik, ik, ik, ik... ik uh... Ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik weet niet of we, of we daar uh, nou uh, zo leuk aan uh, doen. Volgende act die klaar staat om het een en ander te doen. Nou, die wordt uh, gewoon weer geïntroduceerd. Ja, die, die doet het wel, toch? Ja, die doet het wel. En met een net nieuwe EP op zak kan dit optreden voor de vijfde act van vanavond nu al een niet meer stuk. De EP Raw Meat is uh, geheel gratis downloaden op het internet.nl. Je kan ze best wel zelf opzoeken als ik straks de naam prachtig mooi uitspreek. Um, ze zijn de afgelopen tijd bezig geweest met heel veel veranderingen in de songs en in nieuwe songs. En ze zijn er echt helemaal klaar voor. En net achter zeiden zij tegen mij dat ze vereerd zijn om tussen zo'n hoog niveau te spelen. En dat alleen al vind ik een heel groot applaus waard voor de vijfde band van vanavond. Dames en heren, Twice The Same! Sweet, but don't scream, cause it's just a very bad dream. Raw meat, I become a street. Forget about your walking stick. May feel a little sweet, but you may get a little sick. Don't speak because it's just a dream! En je staat buiten, en het is bijna voorjaar. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik uh, oh ja. sta even met uh, drie man uh, sterk uh, te praten. Twice the same. Twice the same, hè? Ja. ja, dat klopt. Uh, Mark uh, zegt het al. Uh, het is. Het is uh, ja, jullie hebben een beetje een ziedend uh, showtje neergezet. Ja, ik hoop het. <laughs> ja, ja. ja. hoop dat ze het leuk vonden. De ja. um, band, Richie. Want je komt oorspronkelijk uit Engeland, maar je kan nog. Je kunt uh, aardig Nederlands uh, spreken. Nou, Nederlands is... Ik ben eigenlijk beter in Nederlands dan Engels. Ik moet constant van die Nederlanders in mijn klas verbeteren. Daar heb ik een scheid hekel aan. Is dat zo? Ja, dat is zo. Altijd mensen die zeggen, ja, ik ben toch groter als jou? En dan zeggen, hé, hey, is dat niet dan jij? Hé, <laughs> hey, dat is echt het enigste wat ik weet. He, is toch enige? Weet je, al dat soort dingen. Scheidse <laughs> <laughs> Is dat ook een beetje de insteek van de muziek die, die, die, die jullie brengen? Dat kan dat dat je woede kan, ja bij sommige dingen wel. Bij andere dingen gaat het gewoon over uh, nou ja, ervaringen en, uh, en, en, en ook gewoon willekeurige dingen soms. Ja. Uh, je bent de drummer. Ja. Uh, niet geheel onbelangrijk. Uh, nee, nou, de drummer is toch wel degene die de structuur bijeenhoudt en de band zelf. Dus uh, ja, ik heb wel een verantwoordelijkheid om mee inderdaad. Twice the same. Hoe is de band ontstaan, Richie? Nou, uh, Mart en ik gingen uh, in 2009, in februari, waren we een jam session aan doen. In een uh, lokaal plekje, dat heet Discovery. Hij was aan het bassen en ik was aan het gillen. En uh, het was uh, smoke in the water. <laughs> uh, nou ja, dat werd niks. Tot een half jaar later, toen besloten we dus Twice 7 te worden. En een half jaar later besloten we een nieuwe drummer te nemen. En dat was Joris Dijkstra. En sinds februari 2010 zijn we dus, uh, deze, ja, hebben we deze bezetting. Eh... Ja. Uh... Optreden is al gehad. Hoeveel optreden? Ja, maar heb je al, al veel uh, gedaan? Ik denk dat we nu zo rond uh, de, iets over de 35 zitten, denk ik. Zoiets. Het schiet al aardig op. Ja, gaat lekker. Gaat lekker. Even over, over dit, de Rob agda wordt. Ik uh, merk toch wel dat uh, onder die band zonderling, dat er uh, wel een goed sfeertje hier zit. Ja, dat is het zeker. Ja, ja we, we mogen elkaar en we gaan leuk met elkaar om. Dus dat is alleen maar positief, toch? Ja. Um, even dan weer terug naar jullie band. Ja. Um, de, de, de, ja, de songs op zich... Wie, wie zet de, ja, de lijn uit wie schrijft het? Meestal komen de, de nummers uit, uit een jam met voorbedachte raden. Zeg maar. Dus we, we, hebben, we hebben een riff en daar komt een drum over en daar komt de, komen de, zang, komt de zang over. En zo uh, komen de nummers eigenlijk tot stand. Ja. En, en de teksten? Ja dat doe ik meestal. Dus ja. Uh, waar, waar, waar, uh, ja, waar, waar, kom, waar komt het uh, meestal dan vandaan? Is dat uh, gewoon dat je ergens uh, gaat zitten en rustig gaat zitten schrijven? Of uh, heb je dan al een melodielijn of wat dan ook in, al in je hoofd zitten? Nou ja, dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Meestal dan uh, schrijf ik, het zijn eigenlijk uh, teksten van nummers zijn eigenlijk gewoon gedichten. Dat is eigenlijk gewoon zo. Um, maar ik heb ook uh, op mijn oude telefoon heb ik gewoon, uh, in concepten heb ik gewoon hele nummers ingetypt. Terwijl ik uh, bijvoorbeeld naar het station liep, weet ik veel. Uh, dat soort dingen, dat kan ook. Maar inderdaad, gewoon lekker rustig een plekje wat je op je bed met je, met je klapblok bij Van alles opschrijven en dan komt er meestal wel iets uit. Ja. Is het ook zo dat je op de meest gekke momenten dat je ergens bent. Dat je ineens denkt nou dan moet ik even wat, wat oppennen. Ja dat gebeurt heel vaak. Ja, Ontzettend vaak. Uh, nou ja goed de deze avond uh, op zich uh, heb je dan weer gehad. Uh, hoe zijn jullie hier uh, verzeild uh, geraakt? Uh, nou we hebben eerst meegedaan aan de Pop popprijs. En we, wilden ons, we hebben ons vorig jaar ook uh, ingeschreven hiervoor trouwens. Maar toen werden we niet uh, doorgelaten. En uh, een van de juryleden, Tobias, die heeft ons toen uh, aanbevolen samen met twee andere uh, uh, band, uh, bands in de IJmond Popprijs. En toen werden we hiervoor gevraagd om in te schrijven. In dus eigenlijk via de IJmond Popprijs zijn jullie gewoon weer uh, zeg maar hier teruggekomen? Ja, in principe wel. ja. Nog een stapje verder. Um... Is het, is het de, de bedoeling dat jullie echt gewoon alleen maar dit soort dingen aflopen? Of wil je gewoon ook ja, een beetje laten, laten zien echt als een bin? Nou ja, ik denk wat je bedoelt. Ook gewoon echt zo van alleen popreizen doen. Of... Ja, dat bedoel ik. Nou ja, nee, we zijn eigenlijk vooral bezig met, met dingen door het land planen, plannen. Ja. Gewoon om, te, om, om verder te komen. En gewoon meer mensen te leren kennen en meer mensen die ons leren kennen. Zodat als wij ergens heen gaan, dat je gewoon uh, mensen voor je podium hebt staan. Lukt het al? Uh, het lukt aardig, ja. Het is, uh, we zijn uh, van, uh, ja, nu nog niet zo heel ver geweest, maar uh, we waren laatst in Utrecht en dat was uh, ontzettend leuk optreden. Nou ja, een de, de, de, van de laatste vragen. Waar kunnen de mensen jullie op vinden? www.twisseng.com. En hebben jullie ook nog iets van de een, van een sociale media? Dan, dan moet je bij Ritsi zijn. Ja, dan ga ik naar uh, terug. Ja, Kunt u de vraag opnieuw stellen? Dat uh, uh, sociale media. <laughs> ja, uiteraard we hebben Facebook en we hebben Twitter en uh, uiteraard onze website, zoals Marit heeft gezegd. En ja, uh, als je dit eerst in Google, dan krijg je genoeg, echt waar. Goed, dank jullie wel. Alsjeblieft. Ook oh, bedankt, dank je. Thank you ever so much. We have a couple of problems here with kabel. cable, dat that's all right. That's not going to stop us. We've got one last song for you. When you're walking down the street, do you ever see people with blackberries and low trousers? Because I do. Society Shit! <laughs> Ultra-hand-thropper! Now? Hey! Hey! Hey! Come on! Everybody to the top! You there too! Hey! Right! Right! Not just you! Everyone! You! With the glasses over there! Come on! Get it going! You too! You too! You too! Come on! The same, a great night! Fire! Thank you! Noisy beentje. Noisy beentje. Twice What the same, the same was show, dat. En uh, zij waren dus de vijfde act van die avond. Um, allemaal in het Engels. Behalve het interview wat ik uh, met uh, de heren had. Dat ik ging vond het in heel apart. Dat de hele tijd Engels was onder het, uh, onder het Ja, Nou ja, goed. Uh, dat, dat is misschien een onderdeel van de echten, denk ik. Als ik het bij uh, mij vraag. Wat zeg ik Maybe. Maybe. Uh, maar goed, de laatste die we nog uh, klaar hebben staan... Dat is zijn de uh, Killing Bags... Uh, wel bekend van de aap in de koelkast Het komt niet meer uit mijn hoofd ja. Nee, nee, nee <laughs> Ik geloof dat het uh, echt uh, helemaal de... de Ik regenpakt. ben er gewoon zaterdagmorgen mee wakker geworden Zaterdagavond in mijn hoofd Zondag weer mee wakker geworden Zondag op de <laughs> zondag, terugweg en zondag, weer... en zondag gewoon in de, in de auto Er zit een aap in mijn Als de CD bij me had, had hij non-stop gestaan uh, Voor de hele weg terug Ik uh, ga hem eens eventjes uh, erin slingeren De laatste acte van uh, vanavond Hij wordt natuurlijk ook weer geïntroduceerd ah! Oh, my God. Ja, het leuke was, op het moment dat we dus dit hadden... Uh, ...toen was de presentator dus in geen wil vegen te bekennen. En dat heeft was laten. Een... Ja, en het duurde nog wel eventjes. Ja. Voordat die kwam. Hè, en het publiek begon zich al af te vragen van wat is het. ik heb het ook expres niet weg lopen knippen... ...want dan weet je tenminste ongeveer wat er zich heeft afgespeeld. Dit was er dus aan de hand. Wij allemaal staan wachten. Ja, ja, ja, ja. Kijk, ja, er is ja. hij. <laughs> daar boven bij die jury of dat allemaal wel goed gaat natuurlijk. Dus ik, ik kom net van boven... De jury heeft het heel erg zwaar. Dat is uh, de enige conclusie die ik kan trekken, kan ik u vertellen. Verder bemoei ik me ook niet mee. Oh, kijk eens. Gretige mensen ja! voor mijn neus. Waarschijnlijk hebben jullie de demo al, maar voor de mensen die de demo nog niet hebben. Uh, ik mag de, de, de naam prijs geven. Hij heet Baap. Dat staat voor Big Ass Apenpenis. En ik kan je... Kijk, stop die maar in je pocket. Afsluiter van vanavond, doden zakken. Wij doden zakken. Wat voor zakken? Dodende zakken. Hun naam en motto: de afsluiter van deze duo geslaagde en legendarische. Wat daar is geboren 2011, ja. 2012, dames en heren. Killing Bread. Een hele goede avond. Oh, yeah. Waarom? Een hele goede avond. Oh, nee. Mijn naam is Pittenbit. Ik ben fucking ben je je Want je vriendinnen wil veel, maar die kennen het niet. En doeren willen hangen, maar dat chillen we het niet. Maar, nah, dat ik reken die billen ben we zie. We zien die billen voor die. Ik zit met die pie. ik ben een dienst. de hebt dus je aan me. Maar is een wacht. en stop je clean. Dan stop je clean. een die ik heb de jammer van je die van Ik ben de op iemand uit de boel Ik heb de keer Ik lekker op dit De verleden is je niet te naar de kijk in een zicht Een zichtje Neem je als nacht die zit Tok, tok, tok, tok die wit, yeah Wat was geluid op? Ik voel me zwaar kloot, maar joh dagen snel Het is goed te pakken dus maar ze praten niet te snel. Wat komt de stom op? waar kan het kaarten gebeld Met de achterliggende gedachten, maar dat vertel ik later wel. Ben in de bus fuck, truck, voor vol met drugs, kan me niet al om me lopen te houden. Gisteravond nog met mooiere vrouwen en geen met drank en zingen en me sloven gebouwen Wat komt de zon op? Dan zeg ik goed in het laden. Wat liever wachten met me pikken dan poes, daar ben ik aan Wist, wist of waar? Ik was, wist of ver Van de wereld, voelt me we niet kijken op mijn kerel Maar eerlijk goed begrijpen dat we losgaan Killing back, zo'n so ding, dat betekent dat we kapot gaan Dat betekent dat we plop gaan Dat betekent dat we puur je vies bij je drog gaan Ha! Ah. Ah. Ha! Killing back, zo'n so ding, come on. Ah. Ah. Kill it, Jack's all day, okay, come on! Ha! Ah. Ah. Ha! Kill back, okay, come on. Ah. Ah. Yeah! Nana! What's up? But it heb me some of your raps, on in beats We don't drive a car, on the bike Road light, we ride at all, all One false move and you're back. hard for more. Makes you money yet you're not rich. I let you hear wie perfect is. This is the killer. I'm on crack shit. This is the killer. but illegal back back shit. Illegal present. The golden back is my town. You're too dick en toen die we ze toe, Ook een baan met een niet zo hard dat ik stoel Ik wil een beat op, iets op een vaak niet doen Dan willen we het van me halen, want ze maken me moe ze Maken me eng, maken me streng Wat maken je de vende, de rozen als een pits. we dat train, een baas, een baas, De avond, de gates, maar weer We het van me halen Wat ze krijgen in de steen. Kom on Ha, ha,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 Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat weet in Ja, heb je, heb je er al gesproken? Ja, het is, het is Rubens' tante. <laughs> dus... Ja, dat is goed is, komt er binnenkort... Zelfs een album met Lady Gaga gewoon. Want Lady Gaga is gewoon aan. Ja, maar heb, jij, heb je een poster uh, boven de bed? hangen uh? Nee, ze heeft een poster van mij boven de bed. <laughs> dus dat, is, dat is... Maar...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 Ja. Alkens ja. met een beetje gein. Ja, maar dat is wel belangrijk. Ook gein kan ook heel serieus zijn. Ah, nee, ik snap je wel. Oké. Okay. Is dat ook een beetje waar, waar, waar jullie op drijven? Een beetje... Ja, de gein is geiten. belangrijk. Geiten? Nee, nee, niet om geiten, maar ge gein. Gein, ja. Op zich wel. Zonder dat, zonder dat is, het, is het leven heel weinig waar, lijkt me. Gewoon zoveel mogelijk gek doen, zoveel mogelijk raar doen.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 En, uh, wat, wat zeg jij Benjamin? Geer en Goor. Geer en Goor. Geer en Goor. Uh, okay. uh, nog even voor, uh, voor de mensen die uh, dit, dit nog volgen. Waar zijn jullie op uh, te vinden op het internet? Op YouTube. Alleen op YouTube? Soundcloud. Uh, en op Facebook. Facebook. We hebben geen MySpace. Hobbo Hotel zetten we ook Binnenkort, op. Binnenkort en, uh, hebben we een site. Binnenkort? Even eventjes, die zijn nog in ontwikkeling. Ja, want dat schiet niet heel bij ons. is ja, leuk. <laughs> jullie hebben meer lol dan dat er iets. Uh... Ja, u toch ook? Oh. Ja, tuurlijk. Ik ben ook lol, want anders zit ik hier, sta ik hier niet met jullie te praten. Nee, nee, nee. nee daarom. <laughs> zo ja. Goed, oké, okay, dus daar zijn jullie op te vinden. Ja, ja. dank jullie wel. Graag gedaan. ga ook, bedankt. Dank je wel, hè. Als ik zing uh, U ook, bedankt, meneer. Ja, ben ik weet niet alleen deze mensen hier, hoor, maar ook daar. Want het is echt verschrikkelijk simpel ga Het gaan het vol. Als ik zing, er zit een aap in de koelkast Dan zeggen jullie Wat, wat doet hij daar? Wat, wat doet hij daar? Wat, wat doet hij Er zit een aap in de koelkast Wat, wat doet hij daar? Wat, wat doet hij daar? Wat, wat doet hij daar? daar? Zo simpel, let's go Zijn we klaar? Get up, let these the face on the song like this. Fuck if I don't, fuck if I want, if the world like this. to so the fuck in that. you take look at you, to answer? Get De Killing Bags en uh, het was ook uh, gelijk meteen. Uh, dus ja, het, het, het, het is uh, gewoon de aap in de koelkast. En, ja, en, nou, ik kan dat wel waarderen, uh, dat soort uit, funk. Uit dat, dat, dit soort muziek. Ja, en eerlijk, eerlijk gezegd had het hier en daar ook uh, een beetje een ziedend uh, gehalte, eerlijk gezegd. Maar goed, het uh, was gaan... heerlijk. Ja. Nou ja, dat was het zeker. We gaan uh, uh, over naar de orde van de dag. Want uh, zo ook in uh, deze op akda show. hebben we uh, uiteraard ook het nachtverhaal van, uh, van Jarol weer uh, erbij zitten. Uh, Jarol, goedenavond. Goedenavond, ja. Ja, uh, we hadden het net even buiten de uitzending om. hadden we het al over één iemand. Ehm uh, de naam is Hans Goes. Ik, ik ken Hans al, al als ex-collega, maar het is, het ja. is een, een typetje hè? Ik vind het wel een hele, keur, ja grappige, uh, leuke persoon. Gewoon heel levendig en zo. En ja. humor en zo. Dat nou, is toch mooi dat we nodig in het leven, toch? Uh, dat, dat sowieso. En, en hij is uh, actief bij uh, theatergroep Echt Lentier. Maar ja, dat heb ik net gelezen ook. Want ja, ja. Uh, ze zijn op Facebook nu ook vrienden. Dus. Ja. ja. ja. Uh, uh, het, is wel, het was wel cultureel een beetje bij elkaar. Want, want uh, deze jongens die zijn al uh, behoorlijk bezig uh, in het uh, theatercircuit van Haarlem. En hebben ook uh, behoorlijk wat, uh, wat dingen neergezet. En uh, ik geloof dat jij ook uh, al aardig wat, uh, wat aan het neerzetten bent uh, met je gedichten links en rechts. Want ook... Ja, zeker. En met met zingen gaat, ook goed. Ik heb een paar weken terug nog, mocht ik nog een gastoptreden doen bij Glen de Nocturne. had ja? ik mij op gitaar begeleid en had ik jazz gezongen. Dus ja, en zingen en dicht zijn gewoon passies van mij. En ik geef presentaties en ik werk met ouderen, Ja, Dat zijn een beetje mijn uh, passies in het leven. Ja, uh, een van die passies. Uh, die, ja, je, hebt het, je hebt het toen, uh, dat vond ik trouwens ook wel heel erg leuk, je hebt het toen zo mooi verwoord uh, bij het Positief Label Festival, kan ik me nog herinneren. Dat, uh, dat, uh, dat staat me nou ook nog, uh, nog echt uh, op netvlies uh, gebrand eigenlijk. Want daar gaf je toch ook een duidelijke uitleg van, van wat je eigenlijk precies deed. Ja, ja, ik weet even, ja, ik, ik vond het super leuk, maar ik weet niet meer precies wat ik allemaal heb gezegd, maar ik weet wel dat ik een warme redding heb gehad. Ik vond het super leuk om daar te staan uh, ja. en het werd ook gewaardeerd. Kijk, het is mooi als je dingen vertelt en, en dingen die, die, je, die je maakt, zoals uh, uh, gedichten, hmm. dat is iets wat, dat, wat ik zelf maak. En dat is zo mooi als je dat zelf mag. het zelf maakt, maar als het dan ook nog gewaardeerd wordt en het zingen en, en, en verhaal over wat, wat ik heb en hoe ik er omga, weet je, dat, dat was gewoon super leuk daar, het was echt... Uh, ja. Uh, ja. uh, niet om het een of ander, maar ik heb er zelfs nog een uh, goede vriendschap uh, zelfs aan overgehouden met uh, deze Positief Label Festival. Dus uh, het is, uh, wat dat ja, gaat, uh, snijdt uh, gewoon uh, echt aan twee kanten, ja, vind ik Ja, het is ik mooi dat we dan bij elkaar komen, dat je nieuwe ja. mensen leert kennen, dat ja. is echt leuk. Ja, is zeker. Ik heb, en... ook, uh, ik heb er zelf ook, uh, wat er ook aan overgehouden, dat ik, dat ik een uh, man heb leren kennen die daar eerder op die dag een, uh, een presentatie heeft gegeven en die had na mijn optreden vroeg je of ik wat presentatie met hem en, en uh, dacht, de maat wil doen, maat is een afgevallen die die uh, ging een andere weg. Maar in ieder geval, ik heb een aantal lezingen samen met Dio. Op een gegeven moment hebben we allemaal ons lezen gedaan, maar hij vroeg mij of ik dat uh, wilde doen en uh, ja, dus we zijn al in Beda geweest en in Langeboom, dat yeah. ligt ergens bij ons. Dus ja, weet ah. je, dat is mooi als dat soort dingen, dat weet je van tevoren niet dat het dan zo loopt. En dat, ja, ik hoop natuurlijk wel dat je dan weer wat opdrachten erbij krijgt. En, weet je, het is alleen maar mooi als je samen dingen kan uitdragen en, en, en je eigen verhaal vertellen en je talenten en je passies enzo. Ja. Yeah. Nou, ik, ik. We zijn er alle twee, zitten Marcus en ik zijn we er helemaal klaar voor, voor wat betreft je nachtverhaal van, van vandaag. Dat is de nachtverhaal die jij gisteren gepost hebt op jouw eigen Facebookpagina. De mensen die, ja. die jou volgen, die weten precies ja. welke wat jij wat jij zo al zeg maar doet, om, om het maar zo te zeggen. Dus ja, ik, ik zou zeggen, stiek van wal. Ja, nee, het heet dus het land van verkoeling, ik hoop dat u er wel een beetje warm van worden. Hmm. maar goed, hier komt u dan, het land van verkoeling. Het was een warme middag op een dag, ik dacht aan het land van verkoeling, daar heerste duister en geen echte lach, de mensen waren verlaten en eenzaam, er leek geen hoop. zelfs niet achter de horizon, maar toen stond ik op, en wilde een verandering, ik nam een groep mensen met me mee, met het magische vuur door het land van verkoeling. Ik brak het ijs van de angst en liet de warmte en passie voor elkaar en het leven tussen mensen weer ontwaken. Er was een nieuwe hoop geboren in het land van verkoeling. Ik werd er zelf warmer van dan ik ooit geweest ben. De avond stond zijn plaats af aan de sterrenhemel. Ik viel in een diepe slaap en maakte avonturen mee in mijn dromen. Tot ik wakker werd en er een nieuwe dag ontstond als de mist is opgetrokken. Wordt alles weer puur en helder. silence, I realize I'm alone, not alone in my life. But in my mind, I cannot stay, I cannot run away from these thoughts, I want control. Hurt, reflect ourselves, reflect our friends Afflict in lives, inflict in wars Cause it feels so much better to serve someone else Than hurt yourself, give me a hand Al dus Fabiana Thomas uit IJmuiden Die dit uh, liedje in elkaar had uh, gezet op het moment dat zij uh, bezig was aan een uh, een of andere antibiotica-kuur Moet jij weten Basiskennis Marcus van Dam Heeft ze ooit eens een keer uh, verteld uh, bij, uh, bij ons in de uh, Basiskennis? Ja! Ik heb een hele basis andere basiskennis in mijn ja, hoofd Ja dat is zeker de apen uit de koelkast uh, Ja precies <laughs> Hij rookt een baap in de koelkast overigens. Dat doet hij, goed. Ja. <laughs> dat was, dat was uh, geloof ik ook weer zo'n beetje het einde van, uh, van dit, uh, dit programma dacht ik zelf. Elf, vijf minuten toch? Ja, maar moet ik even, even checken hoe uh, lang uh, dat volgende nummer gaat uh, duren. Dat is 3,5 minuut. En, en dat is het nummer wat uh, straks, nou straks, over een tijdje op 10 december is uh, te horen in Paradiso. Bij de grote prijs van Nederland. En ik meen dat ze ook bezig is met een nieuwe single. Ik heb van de week ook even op de Facebook van deze dame wat achtergelaten gezegd van... nou wanneer gaat dat uh, nu plaatsvinden dat, dat, uh, dat album en, en, en misschien het nieuwe materiaal maar het schijnt uh, ook uh, in dat, dat opzicht uh, de, uh, bezig te zijn ik heb het over Joni Zwart die heeft uh, geloof ik zoiets uh, alles uh, weten te winnen uh, het afgelopen jaar wat er maar uh, te winnen viel vorig jaar de Amsterdam popprijs en ik geloof dat ze uh, de, ja, de, de, een soort Buma Stemra prijs ook heeft uh, gewonnen dus dat, dat zijn een beetje eigenlijk uh, wat, ze, wat ze heeft uh, gedaan nu, tijd voor uh, het, de, de afsluiting. Ik denk uh, dat wij nu wel een beetje op uh, het moment zijn aangekomen oh ja. dat we dat uh, kunnen, kunnen gaan doen. Denk ik. Nee, nog niet. Ah. Uh, ja, ik zei dus, oh, Jordi Zwart, leuke inleiding. Uh, maar ze komt uit, oorspronkelijk uit Alkmaar. Ik zei het al, ze heeft al uh, het nodige uh, gedaan. Het wachten is uh, op, het, uh, op het materiaal wat ze dus uh, gaat doen. Ja, dit is dus wat je doet, opvulling. <lacht> dat heeft gewoon te maken dat ik de tijd zit vol te kletsen. Maar goed, het is uiteindelijk wel gelukt. Met jouw spraakvermogen ja, wel? Ja, volgens mij is dat die bapen die, die nog ergens in die koelkast schijnt te liggen. Maar goed, uh, we gaan ermee stoppen. Volgende week zijn we er gewoon weer. Hier is de uh, Secretly Sleeping van Judy Swart. En wat ons betreft graag tot, tot volgende week. Ik